Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Problemen rond de vrouwenopvang in Nederland worden nog altijd niet goed aangepakt, stelt de nationale ombudsman van Zutphen. Zo'n 12.000 vrouwen maken jaarlijks noodgedwongen gebruik van de opvang, bijvoorbeeld vanwege mishandeling of psychische problemen. De situatie is in twee jaar verbeterd, maar vooral gemeenten moeten beter samenwerken, vindt de ombudsman. In het eerste kwartaal van dit jaar stond er een recordaantal van 277.000 vacatures open, blijkt uit cijfers van het CBS. Tegelijkertijd hebben steeds meer mensen een baan. De werkloosheid daalde naar 3,4 procent, de laagste stand sinds de crisis van 2008. Door de krapte op de arbeidsmarkt bieden bedrijven daarom steeds vaker een vast contract aan. De politie heeft gisteravond enkele tientallen dierenactivisten aangehouden die urenlang een varkensboerderij in Bokstol hadden bezet. Het gaat om activisten die niet wilden vertrekken of zich niet konden legitimeren. Ruim 100 activisten hielden de boerderij bezet omdat ze aandacht wilden voor dierenleed. Het OM gaat kijken of de dierenactivisten worden vervolgd. Het openbaar ministerie in Suriname gaat onderzoeken of er een grote bankfraude heeft plaatsgevonden. Daarbij zouden een aantal hooggeplaatste personen betrokken zijn. Ze zouden leningen van vele miljoenen euro's hebben afgesloten, maar die nooit hebben afgelost. Na het vooronderzoek besluit het OM of er een strafrechtelijk onderzoek komt. De aandelenbeurzen leiden flinke verliezen door het escalerende handelsconflict tussen de VS en China. De Dow Jones verloor met, bijna vijf, verloor met 500 punten bijna 2,5 procent. Vooral techbedrijven moesten inleveren. Beleggers zijn bang voor een handelsoorlog die de twee grootste economieën ter wereld veel schade kan toebrengen. De twee landen leggen elkaar over en weer heffingen op. Het weer, lokaal kans op een misbank. Later veel zon. Vanmiddag staat er een matige Noordoostenwind bij 14 tot 17 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf donderdag meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat maar een handjevol files in Noord-Holland vanmorgen. De meeste vertraging is er op de A7 Zurich richting Hoorn. Voor Den Oever 20 minuten oponthoud. Daar was een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels weer vrij. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom... moet je 10 minuten geduld hebben tussen Wauwbrugge en Leimuiden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 address family En zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even, even gewoon hier, als je het niet erg. vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haren halen. Moet je eruit? het radiostation dat bij jou dat past. Jouw past. Met muziek, kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, jouw keuze. ZFM. Liefje zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou. Geen sms krijg ik van jou. Je laat me zitten in de kou. Liefje zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang. ZANG Wat heeft het? Good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 Dat? Je bent bang en boos. Ken je dat? Er is van alles los. Wat je doet, dan je krijgen die uit je komt. Wat je doet, niemand geeft je een gouden Maar God is dat voor ver. Ik ben geen lieventje, maar ook geen kind.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 Het carnaval. Wow. Dit, dit, dit, dit is ZFM. Achter in de rij net als iedereen. Na een half uurtje wachten ben ik er doorheen. Ik loop meteen door naar de bar, ik lust er nu alleen. De barman is alleen. Het is best wel druk. Steek mijn vinger in de lucht. Maar heb geen geluk. Shit. Ik heb nu genoeg van jou. Want je laat me nu weer wachten voor een mooie vrouw. Het duurt te lang. Ik sta je al een tijdje met een droom. Voor een meter bier, ik weet precies wat ik wil hebben, maar het lukt me niet. Want een barman die doet steeds alsof hij mij niet ziet. Had ik maar een paar jetses en een lekker lijf. Want nu drinkt u weer een shortje met een lekker wijn. Ik wil vanavond naar de kloten, maar het zit niet mee. Oh, kom het nu aan drank, ik heb geen idee. Dus, dit is toch mijn stamcafé. Hoe kan het nu gebeuren? Dit is niet oké. Okay. En ik sta nog steeds te zwaaien, maar het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. I do too. snolle bolletje. Snolle de bolletje Yeah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 Stier. Die nacht vergeet ik nooit. Zijn helaas zat vol en het afscheid was zo mooi. En in de geest van Bertie zelf hebben wij dat toen beleefd.